Reputatiecoaching podcast nummer 156. Welke onderwerpen komen vandaag allemaal aan bod? Ik begin met de voortgang van mijn activiteiten voor het lokale gidsenprogramma van Google. Mijn doel is tenslotte om voor 1 januari 2016 in totaal 500 punten te hebben vergaard, zodat ik dan op niveau 5 zit. De feestdagen komen eraan. En wat is dan een grote bron van online ergernis? Openingstijden, of beter gezegd, ontbreken van openingstijden. Ik vertel je er meer over. Frank, een trouwe luisteraar van de podcast, vertelde mij over een alternatieve manier om hoger op te komen in de lokale zoekresultaten. Maar ik waarschuw je, het is niet een manier die je zomaar kunt toepassen. Vorige week zei ik het al, Google Plus is veranderd. Maar wat is er dan allemaal veranderd? Inmiddels heeft Google officiële Frequently Asked Questions voor de nieuwe Google Plus uh, gepost. Die vragen en antwoorden krijg je zometeen ook van me. En Google heeft aangekondigd amp enabled pagina's vanaf begin 2016 in de zoekresultaten te gaan vertonen. Gebruik jij Dichtbij.nl voor je SEO-activiteiten? Wees je er dan van bewust dat binnenkort de meeste Dichtbij.nl-sites sluiten? En over sluiten gesproken, ik sluit de podcast van vandaag af met een oproep.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 Ik had eerst die dag ervoor had ik 482 punten. Toen ging ik er even flink tegenaan. En de volgende dag had ik maar liefst 576 punten. En Google Maps geeft nu voor mij niveau 5 aan. Ik heb nog geen bevestigingsmail gehad. Maar het ge de app geeft wel aan dat ik niveau 5 heb bereikt. Dus ik heb mijn doel bereikt. Nu wil dat niet zeggen dat ik ermee stop. Dat zal ik je zo wat meer over vertellen. Sterker nog, ik ben er bijna nog harder tegenaan gegaan. In de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 156 vind je een, een Tabelletje met daarin de groei van het aantal punten over de tijd, over de afgelopen twee weken. Sterker nog, elf dagen. Met de laatste spurt ging ik van 75 naar 164 bewerkte plaatsen. Wat ik heb gedaan is voornamelijk openingstijden aangepast of, of vermeld en hier en daar een website toegevoegd. Ik begon in het centrum van Apeldoorn, ik ging gewoon naar Google Maps en ik liep eigenlijk virtueel door de winkelstraten... en keek welke winkels ik allemaal kende en klikte erop en, en keek met welke gegevens ze vermeld stonden... En welke gegevens ik dus eventueel nog kon toevoegen. Ik klikte dus gewoon op elke winkel. Ik keek of de openingstijden erbij stonden of de website erbij stond, etc. Op die manier is het me dus gelukt om die 500 punten te behalen. Voor het lokale gidsenprogramma heb ik heel veel bedrijven dus gecontroleerd. Althans de gegevens van bedrijven. En mijn schatting is dat zo'n 30 tot 40 procent wel de openingstijden heeft vermeld. Het is ook duidelijk dat sommige ketens het centraal goed op orde hebben... want die hebben voor alle, werkelijk alle filialen de openingstijden op Google vermeld. En zij doen waarschijnlijk inderdaad een bulk upload van de gegevens van alle locaties. Maar welke bedrijven hebben dan zoal niet hun gegevens op orde? Nou, toch ook een aantal ketens zelf, Supermarkten, tankstations, etc. Kleine winkels, heel kleine winkeltjes, die niet eens een website hebben. Die namen nou een beetje geluk, staan wel hun telefoonnummer op Google Mijn Bedrijf... of op Google Maps, maar meer gegevens staan er niet bij... En toch ook veel restaurants, maar liefst circa 40% heeft geen openingstijden vermeld staan. En als je dan gaat kijken naar de websites van die, van die bedrijven die dus die gegevens niet vermeld hebben... als ze al een website hebben, wat valt dan op? Wat me ook opvalt is dat zelfs een heleboel restaurants geen openingstijden op de website hebben. Überhaupt geen openingstijden. Sommigen hebben wel een tijdstip van opening, maar niet sluiting. En sommige die hebben verschillende openingstijden door het jaar, bijvoorbeeld ijssalons. Nou dat is natuurlijk wel heel lastig om, om die goed te vermelden op Google, maar ook dat kun je tegenwoordig goed doen met behulp van de spreadsheet waar ik het laatst over heb gehad, de bulk upload. Lokale bedrijven laten dus kansen liggen, zeker met de aankomende feestdagen. Aan de ene kant willen ze liever niet dat iedereen alles online bestelt, ze hebben liever natuurlijk de, de mensen in hun fysieke winkel, maar ze doen er zelf geen moeite voor om hun openingstijden online op orde te houden. En zeker nu wat ik laatst vertelde met het spreadsheet, met de bulk upload, dat je dat een jaar vooruit kunt doen, is dat ontzettend simpel. En dat is nu met de feestdagen ook juist een uitgelezen kans om die mogelijkheid te gebruiken. Want nu kun je, aangeven, nu kun je dus afwijkende openingstijden aangeven. Ik heb eens even snel rondgekeken en weet je welk type lokaal bedrijf het slechtst is met zijn openingstijden op Google? Enig idee? Juist die bedrijfsgroep die het in de tweede helft van december het hardste nodig heeft om goed gevonden te worden, naast vuurwerkwinkels, Namelijk slagerijen. Een niet echt representatieve telling in Apeldoorn en een paar omliggende steden toonde aan dat 92% van de slagerijen hun openingstijden niet op Google vermelden. Dit is volgens mij een gemiste kans, want als iemand zoekt en ziet dat een collega slagerij wel open is, dan gaat hij liever daar naartoe, om zo daar zijn, zijn, zijn of haar inkopen te doen. Weet je wat de tweede groep is die slecht vermeld staat na de slagerijen? Pedicures. pedicures. 84% van de pedicures hebben geen openingstijden bij hun Google-vermelding. Ja, tankstations 69%. Ik geef je nog eens eentje makelaars. Toch 54% van de makelaars heeft geen openingstijden op Google-vermeld staan. Ook een hele gekke, die schittert door afwezigheid. Apotheken. 44% van de apotheken die ik zo even heb bekeken, hadden geen openingstijden op Google staan. Nou ja, ook een belangrijke volgens mij kinderdagverblijven. Dierenwinkels, pizzeria's, kledingwinkels, slijterijen... Het type bedrijf trouwens dat ik vond dat het beste vertegenwoordigd was, waren computerwinkels. Slechts 10% van de computerwinkels die ik bekeek hadden geen openingstijden. Dus dat wil zeggen dat 90% van de computerwinkels wel openingstijden hadden vermeld op Google. Oh, en als ik dan, als ik dan nog even verder ga met wat resultaten van mijn onderzoek. Weet je welke bedrijven het beste vertegenwoordigd waren die echt 100%, uh, voor 100% van de locaties de openingstijden hadden vermeld? Ik geef ze even allemaal die ik heb gevonden. Kruidvat, Rabobank, Blokker. Bruna, Pearl, D-Reizen, Intertoys, McDonald's en de Total Tankstation. Grappig genoeg, het bedrijf dat het slechtst presteert met openingstijden op Google... is Tank, T-I-N-Q, uh, die onbemande tankstations. Want die zijn onbemand en die zijn dus 24 uur per dag open. Maar die hebben dat niet vermeld staan op Google. Dat is een enorm gemiste kans. Nou, wat ik dan verder zo nog zie, zijn bedrijven... bijvoorbeeld Aldi, die heeft een vrij inconsistente naamgeving door de locaties... En met 33% van de locaties staan vermeld met openingstijden, om maar eens wat te noemen. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Maar dat is wel een leuk, leuke stof voor een andere keer, voor een ander artikel. Een opdrachtgever stond maandenlang in de lokale resultaten op de tiende plaats. En dankzij mijn coaching ging die op een gegeven moment naar de vierde plaats. Nou ja, wat is daar het vervelende van? De vierde plaats is natuurlijk al een stuk hoger dan de tiende plaats. Maar daarmee sta je nog steeds niet in de driepack. Dus je staat niet in de lokale zoekresultaten vermeld. Als iemand zoekt op die bedrijfscategorie en de plaats. Wat bleek nu? Het bedrijf op de eerste plaats dat op de eerste plaats stond, was gesloten. Die was daar niet meer gevestigd. Sterker nog, die was helemaal niet meer in de desbetreffende stad gevestigd. Een opdrachtgever heeft dus die, die, die locatie als zodanig gemarkeerd, als gesloten gemarkeerd, permanent gesloten bij Google. En nou, een paar dagen later kreeg hij een mailtje dat die wijziging was geaccepteerd. En nu staat hij dus op de derde plaats. Staat hij dus in de driepak? Ja. Dit mag je natuurlijk niet zomaar doen bij concurrenten... die kun je niet zomaar van Google Maps afgooien... maar het is toch wel de moeite van het controleren waard... als je niet omhoog komt in de lokale zoekresultaten... om eens te gaan kijken wie, of de bedrijven die boven jou staan... of die überhaupt nog wel bestaan. Bijvoorbeeld zeker met kledingwinkels. Toen ik toch bezig was met het verrijken van gegevens... van lokale bedrijven, Google Maps... toen, toen zag ik ook dat er nog een heleboel kledingzaken... waarvan ik weet dat die in het centrum niet meer zitten... omdat die failliet zijn... Die staan nog gewoon als geopend op Google. Dus daar, als jij dus een kledingzaak hebt en je staat op de vierde plaats... en boven jou staan er twee die allebei inmiddels gesloten zijn omdat ze failliet zijn... nou, meld het aan Google. Markeer ze als permanent gesloten. Zet er even bij dat ze failliet zijn of zo. Liefst nog een linkje naar een, een, desbetreffende, uh, naar een artikel. En als je geluk hebt, sta je binnen no-time twee plaatsen hoger. Sta je op de tweede plaats. Het is maar een tip. Ja, Google Plus is vernieuwd. En als gevolg van al die veranderingen staan er geen reviews meer op je Google Mijn Bedrijf pagina. Of ik moet zeggen op je Google Plus pagina voor je bedrijf. Eh, er is een heleboel veranderd. En, en wat er dan zoal veranderd is, dat wil ik eens even met je doornemen. Want Google die heeft afgelopen week een, een FAQ, een Frequently Asked Questions gepost. Met daarin de vragen en antwoorden wat allemaal gewijzigd is in de nieuwe Google Plus. Allereerst, wat betekenen deze veranderingen voor lokale pagina's? En Google antwoordt erop. Wij vonden dat profielen en pagina's gemakkelijker te begrijpen waren als ze allemaal gepresenteerd werden in dezelfde stijl... en aanzienlijk werden vereenvoudigd. De volgende features zijn niet langer onder, worden niet langer ondersteund voor lokale pagina's. Reviews, categorieën, routebeschrijving, sterren, foto-uploads, foto's van binnen... kaartjes, kaarten, openingstijden en open table integratie. Dat is alleen voor de states. De volgende vraag. Hoe kunnen mensen mijn lokale informatie zien? Mensen kunnen nog steeds je lokale informatie zien op de lokale pagina's in de klassieke modus van Google Plus op het web. Daarbij kunnen ze ook sommige details zien, zoals het e-mailadres en telefoonnummer, waarvan je hebt aangegeven om dat te delen. Zowel de historie van communicatie met jou als ze klikken op het symbooltje, op het informatiesymbooltje, aan de linkerkant boven de volgknop in de Google Plus pagina, op de nieuwe Google Plus pagina. Waar kan ik nu foto's uh, uploaden of mijn foto's managen? Dat is de derde vraag. En Google antwoordt erop. Mensen wilden een, een, een thuisplek voor hun, voor hun foto's, een, een thuishaven, om ze apart te houden van het sociale netwerk. En dus hebben we Google Foto's ge gelanceerd. Het is nu echt een standalone applicatie die ook buiten Google Plus staat, zodat de gebruikerservaring wat eenduidiger is en dat het duidelijk is dat het gaat over foto's. De volgende vraag: hoe kun je een manager toevoegen voor je Google Plus pagina? Of hoe kun je de analytics bekijken? Google antwoordt erop: we hebben zowel de pagina als de bedrijfsprofielen binnen de nieuwe Google Plus gestroomlijnd. Je ziet geen geavanceerde managementfuncties meer in de nieuwe Google+. Dus ook niet het toevoegen of verwijderen van managers en ook het bekijken van analytics. Om deze features te gebruiken moet je terugschakelen naar de klassieke Google+. In ieder geval voor het moment. Paginaprofielen zien er anders uit op de nieuwe Google+. En ook kan er andere informatie tevoorschijn komen op je oude Google+. pagina, Op je oude Google+. profiel. Je kunt terugschakelen naar de klassieke Google+. Om het te bekijken en dan kun je je oude Google+. paginaprofiel aan aanpassen. Dan nog eventjes wat highlights die Google ook meldt over die vernieuwde Google+. Je Google+, Plus profiel bevat posts die je hebt gedaan op Google+, collections die je hebt gemaakt of die je volgt en communities waar je deel van uitmaakt. Je kunt ook een coverfoto, een profielfoto toevoegen, een tagline toevoegen en die zijn allemaal publiek. Om je Google+, Plus profiel te bekijken, klik je in het navigatiemenu op profiel. En waar ik het vorige week ook al over had, op je Google+, Plus profiel kunnen mensen meer bekijken over jou door op het i-icoontje te klikken. En dat is dan de informatie die wordt vertoond in de About Me. Wanneer je bijvoorbeeld je naam verandert... ...je tagline, je profielfoto of je kofferfoto in Google+. Dan zie je dat ook in de About Me uh, sectie. Tot zover over de veranderingen in Google+. Met al die veranderingen is het ook een stuk lastiger geworden... Om, om, ...om reviews te gaan verzamelen. Want voorheen kon je namelijk een pretty link... ...bijvoorbeeld in je website maken... ...die verwees naar de slash About-pagina op Google+. Nou, als je daar nu naartoe gaat dan bestaat die pagina die niet meer. Dus je kunt daar niet meer naartoe linken. Hoe kun je dan wel een review uh, verzamelen? Allereerst op de desktop. Het simpelste is om iemand aan te raden... zoek mijn bedrijf, bedrijfsnaam op en klik op een recensie schrijven. En als alternatief kun je ook bijvoorbeeld de pretty link veranderen... die je hebt uh, aangemaakt. Je kunt hem bijvoorbeeld veranderen in... www.google.nl /www slash en dan de zoekterm... waarbij je eventuele spaties vervangt door plustekentjes. Nou ja, je kunt een verwijzing maken op, naar Google Maps op verschillende manieren. Die heb ik allemaal in de show notes weergegeven. Die ga ik niet allemaal proberen op te noemen in de, uh, in de podcast. Een tijdje terug had ik het over AMP, Accelerated Mobile Pages. Vorige week noemde ik het ook al. Ik heb een plugin geïnstalleerd en die werkte wel een tijdje. Maar inmiddels is er iets veranderd. Uh, Jeroen maakte me erop attent. patent. En nu werkt die plugin niet helemaal meer naar behoren. Dus ik heb hem even uitgezet. Maar wat het leuke is, Google die meldde dat ze vanaf begin 2016 gaan ze beginnen met uh, ANP-pagina's te ontsluiten in de zoekresultaten. Eerder deze week postte Google het bericht. Google will begin sending traffic to your AMP pages in Google search early next year and we plan to share more concrete specifics on timing very soon. In the meantime, the amp project invites everyone to take part in a conversation on GitHub and encourages you to begin experimenting with building AMP pages as soon as possible. Dus hou een vinger aan de pols, hou het in de gaten en, en zoals Google ook al zegt, begin met het experimenteren met AMP. Dat zeggen ze niet voor niks. Vorige week zei ik het ook al, je kunt ervan uitgaan dat het waarschijnlijk op niet al te lange termijn ook een rankingfactor zal gaan worden. Dichtbij.nl Ken je die site? Gebruik je die site voor je SEO-activiteiten? Nou, let op. Ik las op e-murs namelijk deze week dat de Telegraaf Media Groep de stekker trekt uit de activiteiten van Dichtbij.nl, in ieder geval van een aantal sites van Dichtbij.nl. En als gevolg daarvan zijn de, de Dichtbij-titels in de Randstad amper meer zichtbaar, maar de buiten nog wel. Ik geef je even een klein stukje uit het artikel. Holland Media Combinatie noemt het een strategische keuze om de hyperlokale nieuwsportalen te sluiten. Daarbij verliezen 40 medewerkers hun baan. Ze zijn vanochtend over het besluit geïnformeerd. Het gaat om de online uitgeefactiviteiten in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Die in Brabant, Haaglanden en de Drechtsteden gaan ongewijzigd door. In een persverklaring ligt het TMG-onderdeel toe... Achtergrond voor deze aanscherping is dat Dichtbij als geheel al een aantal jaren een negatieve bijdrage levert aan het resultaat... en binnen het bestaande verdienmodel van Dichtbij geen mogelijkheid gezien wordt voor verbetering van het resultaat. Bovendien heeft Holland Media Combinatie ervoor gekozen om passend bij haar strategie van focus op de hoofdmerken zoals aangegeven in februari van dit jaar, sterke en journalistieke hyperlokale content te publiceren op de sites en apps van onder andere eigen titels. Onder deze titels vallen bijvoorbeeld Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leids Dagblad en De Gooi en Eemlander. De activiteiten in het kerngebied van Holland Media Combinatie stoppen in het eerste kwartaal van 2016. Een link naar het volledige artikel vind je ook in de show notes, maar um ja, je zult maar je SEO-activiteiten voor een deel hebben opgehangen aan dichtbij.nl... in de regio Utrecht of Noord-Holland of Zuid-Holland... dan ben je nu in de AAP gelogeerd, in ieder geval vanaf het eerste kwartaal van 2016. Daaruit blijkt me eens te meer dat je niet alleen je links... maar ook andere activiteiten die betrekking hebben op het hoger opkomen in je zoekresultaten... moet spreiden, nooit op één paard wedden. En dan het laatste, een, een, een oproep aan jullie, aan jou als luisteraar. Ik heb je hulp nodig... Ik wil namelijk vanaf begin januari weer webinars gaan organiseren en ik kan zelf onderwerpen verzinnen... maar wat ik veel prettiger vind is webinars te organiseren rondom onderwerpen, vraagstukken en problemen die jou bezighouden. Ik heb natuurlijk veel instructievideo's online, maar die zijn puur hands-on en die heb ik op eigen initiatief gemaakt... omdat ik dacht dat ze nuttig zijn en ze worden ook inderdaad bekeken. Maar wat houdt jou nu bezig? Waar kan ik jou mee helpen in je business? Ik moet eerlijk zeggen, het spreekuur, dat, uh, de gratis consulten, die, die, dat loopt niet echt storm. Dus ik denk dat ik dat binnenkort ook weer van de site afhaal. Ik laat het nog even opstaan. Maar wat houdt jou bezig? Waarmee kan ik jou helpen? Wat, wat, tegen wat voor problemen loop jij aan met jouw business? Heb je bijvoorbeeld een probleem om met hangouts te organiseren? Wil je weten hoe dat moet? Of hangouts on air? Of hoe je jezelf beter promoot op LinkedIn? Of hoe je beter met recensies kunt omgaan? Of hoe je ze beter kunt verzamelen? Of wil je weten hoe je W3 Total Cash moet configureren in je WordPress? Of hoe je een deel van je social media activiteiten kunt automatiseren met IFTTT, If This Then That. En hoe je IFTTT, If This Then That, goed kunt inzetten op andere manieren. Of wil je van me weten hoe je zelf een podcast opzet, hoe dat wat daar allemaal bij komt kijken. Of hoe je audio reviews verzamelt. Waar zit jij mee in je online business waarvan je denkt, daar kan Eduard mee helpen. Kom, laat het me weten, stuur een beeldje naar podcast.reputatiecoaching.nl Dan kan ik je verder helpen en als ik dan een aantal reacties van jullie krijg met een aantal onderwerpen die jullie bezighouden, kan ik begin volgend jaar een aantal leuke webinars gaan organiseren. Ik hoop in ieder geval dat je deze podcast leuk vindt en ook dit soort content. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op alle sociale media. Zoek gewoon op Reputatiecoach, dat scoort namelijk bijna overal bovenaan.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 Bovendien ben ik telefonisch te bereiken op 084-883-1556. En bovendien kun je rechtstreeks op de website een voicemail achterlaten... door op de tab aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken. En dat geldt dus ook voor die onderwerpen voor die webinars, hè? Op al deze manieren mag je mij die onderwerpen kenbaar maken. Het maakt me niet uit. Sommige mensen sturen me zelfs berichtjes via Google Hangout. Het maakt allemaal niet uit. Ik vind het prima. Dit was Reputatie Coaching Podcast aflevering 156 en ik ben Eduard de Boer. Ik wens je de komende week weer succes met het werken aan je reputatie. Zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week. Doei. Ja, nog even één keer. Denk eraan. Stuur een berichtje naar podcast.reputatiecoaching.nl en laat me weten waar jij, ik jou mee kan helpen voor de webinars die gaan beginnen vanaf januari. Ik hoor het graag. Ik zie je informatie of je vragen graag tegemoet. Doei.